4 uur, jobboots met het NOS-journaal. Het KNMI heeft de code oranje, de waarschuwing voor extreem weer... vervangen door een lichtere waarschuwing code geel. De hevige onweersbuien hebben het noorden van het land grotendeels verlaten. Vanavond is er opnieuw kans op hevig onweer met veel regen. Het weer heeft niet voor grote problemen gezorgd. Er zijn hier en daar overstromingen gemeld en er waaiden takken van bomen. Op de A27 gebeurde tijdens het noodweer een ongeluk... waarbij zeven auto's en een caravan betrokken waren. Er is één gewonde... De Amerikaanse zanger J.J. Kale is overleden. Hij zweek in een ziekenhuis in Californië aan een hartaanval. John Weldon Kale werd bekend om zijn ingetogen laid-back manier van zingen. Hij had een heel eigen stijl en was de bekendste vertolker van de Tulsa Sound. Kale schreef ook muziek voor anderen onder wie Eric Clapton. Twee van de bekendste J.J. Kale-nummers die door Clapton zijn vertolkt... zijn After Midnight en Cocaine. J.J. Kale was 74 jaar. De machinist van de ontspoorde trein in Santiago de Compostela zit vast op het politiebureau. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Eerder vandaag werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Gisteren is hij in staat van beschuldiging gesteld, maar vanwege zijn verwondingen kon hij toen nog niet worden vastgezet. De politie vermoedt dat roekeloosheid van de machinist de oorzaak is van de crash waarbij 78 mensen om het leven kwamen. Onder massale belangstelling is in Tunesië de vermoorde oppositieleider Brahimi begraven. Duizenden mensen stonden langs de weg waar de begrafenisstoet voorbij kwam. De spanning in Tunesië nam vandaag verder toe door een bomexplosie in de haven van de hoofdstad Tunis. Ook werden betogers met traangas uiteengedreven in Tunis. Brahimi was de tweede politicus in een half jaar tijd die in Tunesië werd doodgeschoten. De oppositie eist het aftreden van de regering omdat hij te weinig doet aan het geweld van moslim-extremisten. Het weer. In het noorden nog kans op een enkele regen- of onweersbui. In de rest van het land geregeld zon en droog. Temperatuur tussen 24 en 30 graden. Het voelt benauwd aan vanavond en vannacht. Vanuit het zuiden opnieuw kans op buien. Opnieuw met onweer en mogelijk zware windstoten. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie viel op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Laren en Naarden, drie kilometer. Er is een auto met caravan geschaard en daardoor zijn twee rijstroken dicht.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 Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Jan Mom. Een hele goede middag. Zodra de muziekkeuze van Hardewig Minis. Maar we gaan eerst even naar Baskeland, naar Spanje, waar de Classica San Sebastian wordt gefietst. Gio Lippens. Ja, er is nu toch echt het uh, echte spel is nu begonnen, want ze zijn begonnen aan de tweede beklimming van de Gajski Bel. Dat is die berg uh, die uh, echt de scherprechter is in deze klassieker. En uh, na de top van de Gajski Bel hebben ze nog 36 kilometer te rijden. Er komt er nog één klimmetje in de Arcala. Maar dat is behoorlijk wat minder zwaar dan deze berg... waar we een hele aardige groep op kop zien rijden. Elf man met in elk geval daarbij Alejandro Valverde. Nairo Quintana, de nummer twee van de afgelopen tour. Juan Antonio Fletcher zit daarbij van vacansoleil DCM. Roman Kreuziger, ook top vijf in de afgelopen tour. En er zit ook nog een Belg in van BMC, Yannick IJzen. Een goede klimmer. En vlak daarachter, daar rijdt een groepje met Robert Greesink en Bouke Mollema... die er nu alles aan doen om aan... ...uitsluiting te krijgen bij die eerste groep. Maar er is nog wel een gaatje. Het gaatje is denk ik 200, 300 meter in die beklimming. Ze zijn bijna boven, want daar in de verte daar zie je al de torens staan... En dan weten ze dat ze boven zijn op die kale berg aan de rand van de Atlantische Oceaan. De Golf van Biscayen. Ja, als de wind daar een beetje verkeerd staat... dan is het lastiger nog om tegen de wind in te rijden dan om bergop op te rijden. Robert Geesink die er alles aan doet om het tempo in die achtervolgende groep... maar zo groot, zo hoog mogelijk te laten zijn. Mollema zit bij hem in het wiel. En er zitten nog wel wat meer renners daar, hoor. Die afwachten, die het werk door Geesink laten opknappen. En dan maar eens gewoon kijken van waar het schip uiteindelijk zal gaan stranden. Ze zijn er nog niet niet bij, maar ze zien dat groepje daar vooraan wel rijden. Het groepje waaruit waarschijnlijk wel de winnaar gaat komen... want uh, die 36 kilometer uh, inderdaad, richting San Sebastian als ze aan de Playa de la Concha gaan uh, finishen... dat uh, zal uh, niet meer door een groot peloton worden dichtgereden. Er is dus echt vuurwerk op dit moment nog 39,8 kilometer te rijden. Geo Lippens. De komende vier weken kijkt Opium in de platenkast. al hadden niet digitaal van mensen als Mensje van Keulen... 8 uur Dokters van Leeuwen. Deze week actrice, zangeres en basgitariste Hardewig Minis. Bekend van haar rol als Maxima in Majesteit. Als winnaar natuurlijk van Wie is de Mol. En we zeiden het net, als Rachel in Hij gelooft in mij. Hardewig bracht onlangs haar debuutalbum uit. U hoorde in het vorige uur al haar nummer Invite You langskomen. Deze week ging ik bij haar langs... en vroeg haar om een omschrijving van haar platenkast. Ja, ik zou zeggen heel divers. Ja, ik heb eigenlijk ja, behalve... Maar heb je letterlijk een kast of niet? Niet meer, nee. We hadden vroeger wel een platenkast, maar nu niet meer. En mijn ex-vriend heeft alle platen gehaald want die was ook dj. Dus dat is dat, dat, nou ja, dus meer iets voor hem. En wat is er nu voor in de plaats gekomen? Nou, gemak eigenlijk. Hè? Ik bedoel, je kunt dus heel veel muziek de hele tijd met je meenemen. En dat is dus helaas toch wat dan uh, ook wel heel prettig is. Dat wil zeggen, je hebt zo'n klein digitaal dingetje waar alles op staat. Ja, en ik heb ook. We hebben nu in de auto. Daar kun je een USB-stick in stoppen. En dan kun je heel veel muziek draaien. En dat is natuurlijk ook wel leuk. En dan maak je een nieuwe USB-stick. En we zijn laatste vakantie geweest. Dan hebben we echt zo vier uh, USB-sticks voor de vakantie. En dat is dan heel leuk. Vroeger maakte hij dan een bandje. Hoe is het begonnen bij jou? Even van huis uit hè, met de muziek. Toen jij geboren werd, wat werd er gedraaid? Veel bach. Want mijn ouders zijn allebei barokmuzikant. Werd er een klein cellotje in je wieg gegooid... om te zorgen dat je dat ook ging doen? Nee, ik heb wel vanaf mijn achtste tot mijn zestiende viool gespeeld. En uh, dat vond ik heel leuk. Maar op een gegeven moment nou ja, dat vond ik uitgaan en zo leuker. Dus toen heb ik het uh, aan de wil gehangen of in de wil gehangen. Toen ben ik eigenlijk pas... Want ik ben nu 36... Ik denk dat ik zes jaar geleden ben begonnen met mezelf basgitaar leren. Je hebt niet in het verleden van uh, bandjes en uh, toeren en dat soort dingen? Jawel, maar dan alleen met zingen. Dus dan zong ik alleen en dan speelde ik niet ook een instrument. Je was uh, frontvrouw? Ja, was ik frontvrouw. Ja. Van wat voor muziek? Ja, dat was echt zo uh, covers van Guns N' Roses en, en uh, Metallica. Best wel heftige dingen eigenlijk. Ja, ja. Metallica? Ja, maar ik zong dan altijd... Ik zong ik bijvoorbeeld altijd Sweet Child of Mine van Guns, Rose, Guns N' Roses. Omdat de, want er was ook een lead zanger. En die, sommige dingen waren voor hem te hoog. En uh, dan de, mocht ik dan komen. Hoe ging dat? Ja, we zitten hier buiten jouw tuin. Maar, een klein stukje, hoe klonk dat nummer? Uh, ja, eh... Uh, Now and then. Ja, ik ben nu heel hees. <coughs> ik ben net wakker, namelijk. Het is ochtend, dames en heren. Het is ochtend, dames en heren. Ik ben niet eens met de tekst helemaal precies. Maar now and then, when I see a face, she takes me away to that special place. Zoiets toch? Ja. We gaan naar je eerste plaat die je hebt uitgekozen. Welke ja. is dat? Nou, ik heb gekozen voor Babushka van Kate Bush. Want uh, ik luisterde dus heel veel klassieke muziek. En toen, op een gegeven moment had ik zelf een bandje gekregen van Kate Bush. Het was nog een cassettebandje in die tijd. En ik was helemaal fan van haar. Ja, als ik het nu hoor, vind ik het toch wel lichtelijk hysterisch. Maar ik begrijp nog steeds wel het respect wat ik voor haar heb. En uh, ja, ze maakte toch wel hele uh, bijzondere muziek. To fool him, she couldn't have made a worse move. She sent him, sent him, sent him. De buska, de buska, de buska, ja ja. De buska, de buska, de Dat was in ieder geval waar je, waar je door geïnspireerd raakte, maar, maar je bent niet op dat soort muziek toen met die bandjes gaan maken. Nee. Nee, ik, ik, ik euh, heb daar naar geluisterd en eigenlijk, nou ja, misschien dat. dat euh, het is wel grappig, denk ik. Als ik mijn eigen plaat hoor, dan hoor ik toch nog wel sommige dingen terug van muziek die ik vroeger luisterde. Weet je, dat dat stiekem toch allemaal een, uh, een inspiratie is geweest. Zoals bijvoorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld, het volgende nummer wat ik uh, wil laten horen is van de Pixies. Want daar ben ik heel erg fan van geweest. Ik denk dat. Uh, het album Do Little van de Pixies uh, heb ik het vaakst gedraaid... van alle albums die ik ooit heb gehad. Stevige muziek. Hele stevige muziek. Maar ik vind... Uh, want ik heb het de afgelopen tijd dus helemaal niet zoveel geluisterd. Toen hoorde ik op mijn eigen plaat. En toen was ik uh, weer muziek aan het uitzoeken hiervoor. En toen dacht ik zo volgens mij zitten hier gewoon echt Pixies-achtige uh, dingen in, in mijn plaat. Dat vond ik zo leuk om te horen. En... En wel, welk element is dat dan? Die stevigheid? Of? Ja, ook een beetje die... Uh, ja, een beetje iets eigenwijs. Ja, dat is een beetje stom dat nu over mijn eigen platen zeggen, hoor. Maar nou, als ik zo vrij mag zijn... Ik vind mijn, mijn plaat soms een beetje eigenwijs. En dat, dat heer, hebben de Pixies ook een beetje. En... hoe je in een bepaald nummer van jouw plaat iets terug... waarvan je zegt, nou, dat is Pixies? Ja, in vier een beetje. Ook een beetje de, de, de baslijnen zo... Um, zij hadden trouwens ook een vrouwelijke bassist. Niet dat niet dat, dat uh, um, mij op dat moment heel erg uitmaakte of zo, hoor. Dat het per se een vrouwelijke bassist was. Maar... Een heel klein stukje veer, laten we even horen. Hier moet je dus horen, uh, uh, hoe jij beïnvloed bent door uh, de Pixies. Uh, het is, het is, ik zei het altijd, het is een beetje stevig. Welk nummer heb je van ze uitgekozen? Ik ben aan het twijfelen tussen twee nummers: uh, This Monkey's Gone to Heaven, dat is niet zo heel erg wild, maar die bezer, die bezer, dat is wel echt heel heftig. Maar als nog steeds als ik het hoor, vond ik het helemaal te gek. En daarom vroeg ik ook net aan jou van God, op welke tijdstip wordt het uitgezonden? Want die bezer, nou, dat doe ik gewoon die bezer, toch? Want die is gewoon heel lekker heftig. En dat vind ik wel leuk als. Als tegenwicht voor de rest. Laat, laat het niet meer draaien. De Pixies. Je bent, uh, je zei het al net, uh, voor uh, de muziek die we nu gehoord hebben... Uh, natuurlijk ook naar de toneelacademie gegaan. Je bent actrice geworden. Dat is een hevige strijd geweest altijd, die keuze muziek toneel. Nou, het was heel... Ik dacht, want ik vind acteren nog steeds geweldig... en ik zal nooit stoppen met spelen, maar... ik had zo echt de behoefte om zelf iets te maken. Omdat je als actrice toch heel erg ten dienste staat van iemand anders. En... Um... Ja, ook veel mensen om me heen vielen weg. En ik bedoel, kanker is een verschrikkelijke ziekte. En niet eens in mijn hele binnenste kring. Maar heel veel mensen, hun leven wordt opeens geëindigd. Nou, Jeroen Willems bijvoorbeeld. Die ook van het ene op het ander moment er niet meer is. En toen dacht ik, ja... Weet je, het leven kan ook zo voorbij zijn. En stel je voor dat dat bij mij het geval is. Heb ik dan alles gedaan wat ik wilde doen. En toen dacht ik, nee, als ik heel eerlijk ben tegenover mezelf... wil ik zo graag mijn eigen plaat maken. En ik dacht altijd van, ja, doe normaal. Je hebt het leuk. Het, Amsterdam Het is geweldig. En... Toen op een, een gegeven moment durfde ik toe te geven aan die wens. En toen dat vuurtje eenmaal begon te branden in mij. Toen was het eigenlijk niet meer te doven. En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Wat nog best wel eng was. Want ja, we zitten toch in tijden van economische crisis. Het is een hele onzekere tijd. En eigenlijk de slecht, slechtste moment om je plaat uit te brengen. Want niemand koopt nog een plaat eigenlijk. Maar toen dacht ik, ja, ik kan nu wel... Ja, omdat het misschien niet slim is, het niet doen. Maar het belangrijkste is toch in het leven dat je doet wat jij leuk vindt. Hè? Waar jouw bloed sneller van gaat stromen. En... Ik heb het dus twee jaar geleden besloten en sindsdien ja, ben ik gewoon zo blij. Er zijn veel dromen uitgekomen en uh, ja, ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Ik kan het iedereen aanraden om toch altijd te kiezen voor ja, wat jij het leukste vindt. Want dan word je een leuker mens van, je wordt ook leuker voor anderen. Je bent beter in je vak, snap je? Dus het heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Verkoopt je ook nog goed? Ja, hij verkoopt best wel goed. Nou ja, kijk, in andere tijden had hij beter verkocht. Ik denk dat bijna geen enkele plaat heel goed verkoopt. Of je moet natuurlijk een hit hebben. Nou, ik heb geen hit gescoord. Dus in die zin uh, is dat jammer. Maar uh, ja, we mogen tevreden zijn. De platenmaatschappij, uh, DOCS is mijn platenmaatschappij... is in ieder geval best tevreden. Dus dat is leuk. Ja. Het allerbelangrijkste is dat je hem gemaakt hebt dus. Ja. Uh, het volgende nummer, niet van jou, maar van wie? Van Neil Young. I believe in you. En dat is eigenlijk omdat, uh, ik heb dus heel lang bij toneel Amsterdam gespeeld. En uh, Ivo van Hoven, die gebruikte heel vaak in voorstellingen muziek van één iemand. Zo hadden we bij eens in Amerika alleen maar muziek van David Bowie, maar die kende ik eigenlijk wel. En in Opening Night, waarin ik in speelde, was er alleen maar muziek van Neil Young. Nou, en het was voor mij zo bijzonder. Ik speelde sowieso een soort raar meisje die... Um, een soort geest speelde ik in die voorstelling. klinkt niet heel raar. Maar ik kwam er steeds alleen op. Dus het was eigenlijk een hele alleenige rol. Maar was heel vaak werd ik begeleid door de muziek van Neil Young. En het, ik voelde me zo um, gesoethed door die muziek. Hoe zeg je dat? Zo, ge, ge, zo bijgestaan. En zo... Uh, ja, de muziek van Neil Young kende ik namelijk nog niet tot dan toe. Maar ik vond het zoiets... Um, uh, ja, alsof die muziek je helemaal begrijpt. Heel veel liefde. En als ik die muziek hoor, dan krijg ik echt een warme buik that you found yourself losing your mind I Believe in You van Neil Jong. Ja, ik heb wel... In mijn tijd, toen ik jong was... was er altijd een hele strijd gaande over Neil Jong. Mensen die zijn stem vreselijk vonden... en mensen die hem fantastisch vonden. Weet je, omdat hij natuurlijk toch een ja. Ja, hele aparte stem heeft. Ja, ja nee, absoluut. Maar... Ja, ik, ik vind het... Ik hou er heel erg van. Maar dat heeft natuurlijk ook altijd te maken met waar hoor je die muziek. En kijk, Opening Night was voor mij een geweldige voorstelling... met goede herinneringen, dus dat helpt ik ook mee. Maar ik weet zeker dat als ik die voorstelling niet had gespeeld... is het wel een stem die mij aanspreekt. En ik hou juist wel heel erg van stemmen die uh, ja, een eigen geluid hebben. Al moet ik zeggen, al moet ik eerlijk toegeven... dat Tom Waits, dat is weer niet mijn smaak. Nou, hoe kan dat nou? Ja, erg, hè? Nee, dat vind ik dan weer, ik dan weer het andere uiterste. Ja. Maar dat vind ik dan te zwaar. En kijk, bij Neil Young heb ik het gevoel dat dat zijn geluid is. Terwijl bij Tom Waits denk ik wel eens van... Ja, joh. Uh, uh, het is alsof het een beetje aangezet is. Ja, ik denk dat nu heel veel mensen tegen de borst uit... Ik weet het niet, maar we gaan het dus ook? ook niet draaien. Ook? Ik vind het prachtig, ja. Ja. Ja. ja. Maar dat geeft niet, nee, want het gaat hem juist. In mijn man vindt het ook prachtig. Gelukkig, dus we hebben nou, er... gelukkig, ja. een goed gezelschap. Geen Tom Waits. Uh, heb jij, uh, wat zijn eigenlijk je favoriete genres... Wow, dat vind ik moeilijk. Ik moet zeggen dat ik nog steeds ook wel heel erg van klassiek hou. En ik moet ook zeggen dat ik de laatste tijd... heel veel naar uh, Tunesische-achtige muziek luister. En uh, het is toch gewoon grappig dat mijn volgende nummer... is dus Tunesisch. Tenminste. Nou, vertel ja. maar meteen, wat nee. is het? Ja, het is van Sheb Galet. Of tegenwoordig heet hij trouwens Galet. En het nummer heette Sheba. Uh, en ja, wat ik zo mooi vind... Ik versta dus niet waar het over gaat. En Beersheba, uh, dat is een nummer waardoor ik echt het leven wil vieren. En, en veel van zijn muziek, uh, dat raakt mij gewoon heel erg. En ik, uh, uh, ik denk dan, je hebt toch wel eens bij, dat vind ik ook, de kracht van muziek. Dat je kunt bepaalde muziek opzetten en dan denk je, nou, ik kan gewoon de wereld aan. Ik kan gewoon de wereld aan. Jongens, we gaan in die auto. En, weet je, dat gevoel vind ik zo heerlijk, dat muziek dat teweeg kan brengen. Dat heb ik ook bij dit nummer heel erg.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 Eh, een paar eh, vragen die, die vaker ook in deze rubriek terugkeren. Wat vind jij de beste muziek om te sporten? Nou, wat ik heel vaak luisterde is uh, Work To Do van de Eilie Brothers. En nee, de beste muziek om schoon te maken? Nou, wat nu in me opkomt is Golden van Jill Scott. Ook wel uptempo, tempo maar uh, heerlijk. En dan heerlijk om mee te zingen met die heerlijke stem van haar. zwabberend mee ja. En heb jij een, een genante voorkeur waar je eigenlijk liever niet vooruit komt? Nou, welk nummer? Ik echt... Dat is van Kevin Little. Turn me on. Ja, dat is echt meesterlijk. Dat is echt een heel fout nummer. En wat is er fout dan? Ja, het is zo... Um, ja, van sommige nummers weet je gewoon dat het fout is, toch? Dat je denkt... Nee, is het te is. glad? Of, uh... Ja, het is heel glad. En, uh, oh, yeah. Hij zingt ook zo met een hele foute stem. Nee, nee. Volgens mij is dat een goede fouten. <lacht> uh, de beste muziek om op te vrijen? Um, nou ja, van L. Cool, J. L. cool J. Juicy Fruit. Dat is toch wel een heel sexy nummer? Electricity, where boy meets girl. Yeah. And making love is the key. Juicy <lacht> Fruit, oké. Okay. En, ja. en weet je al. Uh, ik bedoel niet dat we dat uh, als gebeurtenis graag naar voren zouden halen. Maar weet je al wat, wat, wat ze op je begrafenis moeten draaien? Jeetje. Maar nou, ik denk toch staat wat Mater. Want dat is dan weer klassiek, ja. ja. Grappig, is... hè, dat je dan toch weer op klassiek terugvalt. Ja, ja ik, ik heb hem heel impulsief geantwoord. Maar het is grappig inderdaad dat je dan ja. toch weer terugkomt op je roots, eigenlijk. Het laatste nummer. Het laatste nummer is toch iemand ja, waar, die heel erg voor deze tijd staat. En dat is Beyoncé. Dat is toch iemand waar ik ongelooflijk veel respect voor heb. En dat ik denk, ja, bij haar, zij is gewoon zo kundig... En heeft zo'n mooie stem. En dat ze ook en danst en zingt en ook nog eens heel sexy is. Maar ook aanraakbaar bijna en uh, stoer en slim. Nee, ik weet niet, ik vind dat zij heel veel dingen vertegenwoordigt um, ja, die, ik, die ik bewonder. Het laatste nummer van Beyoncé, welk nummer? Ja, het is One Plus One. Dit, dit doet ze zo geweldig. Dat doet ze zo ontzettend mooi. Het is niet een van haar bekendste nummers, maar ik vind het echt fantastisch. Cause i got it with you i don't know much about algebra but i know one plus one equals two and it's me and you that's all we'll have when the world is through because baby we aan Beyoncé en Hardewiech Minis, dat we hem niet helemaal uitdraaien. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending van Opium. Ik dank natuurlijk zangeres en actrice Hardewiech Minis voor haar keuze. Volgende week is Hans Smitter weer. Die praat met Slans eerste kinderboekenambassadeur Jacques Vriens... en gaat bij Mensje van Keulen langs... om een kijkje te nemen in haar platenkast. Wilt u reageren graag? Dat kan via opium.avro.nl... of twitter ons hashtag opiumavro... of bezoek onze Facebookpagina avro.opium. Na het nieuws, het Sportforum, met Dione de Graaf. Dione, wie zijn er te gast? We hebben straks de gast Bart Veldkamp. Uh, het laat zich uh, niet raden hè. waar het over gaat. Het gaat over onder andere het Ice in Almere. Uh, daar gaat de voorkeur naar uit van KNSB en uh, NOC-NSF. Daar gaan we over praten. We gaan het hebben over wielrennen. Bart Jongman is er van de Volkskrant. En we hebben het over voetbal. Bijvoorbeeld over de Johan Cruijffschaal. De wedstrijd van vanavond tussen Ajax en AZ. En daar praten we over met Valentijn Driessen van De Telegraaf. Dat allemaal na het nieuws van half vijf met René van Brakel. Dit is Radio 1. E. De machinist van de ontspoorde trein in Santiago de Compostela zit vast op een politiebureau. Hij wordt verdacht van dood door schuld, melden Spaanse kranten. Gisteren werd hij officieel aangehouden, maar toen kon hij vanwege zijn verwondingen nog niet worden vastgezet. Hij werd vandaag uit het ziekenhuis ontslagen. Onder massale belangstelling is in Tunesië... de vermoorde oppositieleider Brahimi begraven. Duizenden mensen stonden langs de weg waar de begrafenistoet voorbij kwam. De spanning in Tunesië nam vandaag verder toe... door een bomexplosie in de haven van de hoofdstad Tunis. En ook werden betogers met traaggas daar uiteengedreven. En zanger en gitarist J.J. Kiel is overleden. Hij stierf gisteravond aan een hartaanval en was 74. Zijn bekendste liedjes kennen we uit de mond van Eric Clapton... Cocaine en After Midnight... J.J. Keel was bekend door zijn laid-back manier van zingen. Hij zette net iets later in. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Eén file op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Er is een auto met caravan geschaard bij Naarden. Er staat nu vier kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Radio Langs de lenen. Met Diode de Grauw. Goedemiddag, dit is Langs de Lijn en het sportforum van zaterdagmiddag 27 juli. Een uh, paar weken weg geweest, maar vandaag... In vol ornaat weer terug. Met drie gasten bespreken we tot zes uur het sportnieuws van de afgelopen week. We volgen de actuele sport. En we pakken het eigenlijk weer op waar we gebleven waren. Er wordt weer serieus gekoerst. Ik verwacht nu een tourflits, maar die komt niet. Maar wel Gio Lippens. Gio, de tourflits, klassico. Tourflits, tourflits. Precies, dankjewel. We doen net alsof Gio, hoe het zo is het in de koers? Nou, het is uh, behoorlijk ontploft op de tweede beklimming van de Gaitskibel. Dat is die klim van de eerste categorie die ze twee keer moeten doen. In de slotfase van... Uh, uh, deze klassieker, uh, ja, altijd die na-tour-klassieker waar uh, heel veel renners uit de Tour de France uh, aan meedoen. En op die tweede beklimming van de Guit is het ontplof. Nairo Quintana en alle Valverde. naar Dat waren de twee mannen, de twee uh, poegenoten ook van Mobistar... Die daar probeerde weg te rijden uit het peloton. Quintana natuurlijk de nummer 2 van de afgelopen Tour. Maar hij moest zijn inspanningen bekopen. Want hij werd op een gegeven moment gelost door een kopgroep. Een kopgroep waar we op dit moment 8 man hebben. Juan Antonio Fletcher zat daar ook nog even bij. Maar die heeft daar ook uit moeten lossen. Nu hebben we 8 man over. Alejandro Valverde. Dan Roman Kreuziger en Nicolas Roach. Allebei van Saxo. De ploeg van Alberto Contador. Dan hebben we Arnold Janson van FDG. Die hebben we in de Tour ook een aantal keren wel van voren gezien. Mikel Landa van Eust-Caltel, thuisrijder dus. Tony Galopin van Radiocheck. Moreno Moser, goede Italiaan van Kennendeel. En er zit ook een Belg bij, een talentvolle klimmer, Yannick IJzen. Hij rijdt voor BMC en praat nu even met een van de ploegleiders van die ploeg. Hij neemt nog even een bidonnetje aan, dat mag allemaal nog wel. De voorsprong van die kopgroep van 8 man is 43 seconden op twee achtervolgers. Sylvain Chavanel... Erkend hardrijder uit Frankrijk en Asterloza, Loza, een thuisrijder ook. En daarachter op meer dan een minuut rijden groepje met Mollema. Geising, Poels, De Volder, Laurent, dat soort mannen, die zitten daar allemaal een beetje gevangen. Daarachter de voorsprong trouwens op de twee achtervolgers is 42 seconden. En we hebben nog maar 18,5 kilometer te rijden. Het regent in Baskeland, het regent in de buurt van San Sebastian. Waar het niet koud is, maar ja, die wegen die worden dan spekglad. Dus is het oppassen geblazen. Zometeen krijgen ze nog één klimmetje. De Arcale, en daar zal het ongetwijfeld beslist gaan worden in deze koers. We blijven deze koers volgen in Langs de Lijn. Lewis Hamilton start morgen tijdens de grote prijs van Hongarije... van Pole Position. De Britse Mercedes-coureur bleef in de kwalificaties in Boedapest... Sebastian Vettel slechts driehonderdste van een seconde voor. Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, de grootste concurrenten van Vettel... in de strijd om de wereldtitel, zetten de vijfde en de zesde tijd neer. Guido van der Garde reed de twintigste tijd... De Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben zich in Barcelona geplaatst... voor de kwartfinale van het wereldkampioenschap. Oranje was in de tussenronde met 11-10 te sterk voor China. International Yveske van Belkem is opgelucht... dat Nederland nog steeds in het toernooi zit. Nou ja, het is vooral, denk ik... Uh, kijk, blijdschap is het nog niet. Het is vooral opluchting. Kijk, je moet deze stap toch zetten om uh, door te gaan naar uh, top 4... En de, ja, het was een flinke stap, dat wisten we van tevoren. China is gewoon een topploeg, World League gewonnen. En, uh, ja, ik ben gewoon heel blij dat we nou doorgaan in het toernooi. Was de druk groot vooraf? Uh, weet niet. Ja, we hebben eigenlijk best wel met elkaar gesproken over de afgelopen wedstrijden ook. Uh... We hebben eigenlijk gewoon best goed gespeeld, alleen zelf het elke keer laten liggen. Dus dat geeft ook wel weer vertrouwen dat je weet dat het kan. Er is helemaal niks aan de hand. Het toernooi begint in feite vandaag pas. En dat geldt voor iedereen. Je moet vanaf, als je wereldkampioen wordt, moet je van, van, vanaf, vanaf vandaag alles winnen. En uh, ja, dat je er dan twee tweede de poel verliest, maakt uiteindelijk eigenlijk niks uit. Nee, En de wedstrijd is spannend uh, tot de laatste seconde, hè? de allerlaatste seconde. Ja zeker, maar dat wisten we eigenlijk ook gewoon wel van tevoren dat het uh, spannend zou zijn en spannend zou blijven. Wij misschien voor hun, misschien voor et cetera. Maar ik had wel het idee dat wij gedurende de hele wedstrijd gewoon uh, controle over de wedstrijd hadden. En natuurlijk krijgen hun aan het eind nog een kans, dat, dat, dat weet je van tevoren. Maar uh, ja, we hebben dat ook gewoon goed uh, agressief uitgespeeld en uh, ja, ik denk dat we gewoon verdiend gewonnen hebben. Het was enorm fysiek waterpolo, hoor. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Die Chinezen staan daar ook gewoon wel bekend om. Het is een beetje het Oostblok, hè, wat, waar we bij die Russen van de week wat meer moeite mee hadden. Hadden we ons vandaag er toch meer tegen gewapend, vond ik. En we bleven gaan. En, uh, ik vond het zelf heel heet, maar ik vond wel dat we, laat zeggen ondanks de hitte, waren we gewoon fitter dan die Chinezen. En uh, ja, dat, dat merkte je en dat was goed om te voelen en te zien. Ja, en uiteindelijk uh, een keer net wel nu. Ja, net wel, we zijn er nog niet. Hè. Het begint nu pas, dat zei ik net ook al. Top goed, 8. anders had je eruit gelegen. Ja, anders lig je er ook uit, maar uh, ik ben eigenlijk nog niet tevreden. We hebben van tevoren gewoon een doelstelling voor onszelf zelf gesteld. Van we, willen bij de, we willen een medaille hier op dit toernooi. Dus je moet vanaf nu ook gewoon weer alles gaan winnen. En, uh, ja, we kunnen nu wel heel blij zijn, maar ik denk niet dat dat de goede insteek is voor de, voor de rest van het toernooi. Nee, nog geen euforie, want uh, de volgende tegenstander alweer voor de deur natuurlijk. Maandagavond Hongarije. Ja, kan, ja ik ga ervan uit dat het Hongarije wordt inderdaad. Ja, uh, ook in de afgelopen voorbereiding tegen gespeeld was een gelijkspel. Je weet eigenlijk hetzelfde als vandaag. Het gaat een spannende wedstrijd worden. Maar ook dat kan gewoon. En daar gaan we ook gewoon voor en, en je moet gewoon winnen. Ja, hoe liggen die krachtverhoudingen op dit moment? Ja, ik denk dat Hongarije ook een goede ploeg heeft. Ook gewoon World League finale gehaald. Waar wij natuurlijk zelf ontbraken. En ze hebben een jonge ploeg, dus dat gaat ook nog een beetje op en neer. En ze willen ook graag fysiek spelen. Nou ja, we hebben wat dat betreft uitstekende tegenstanders gehad in de afgelopen drie wedstrijden. Omdat... Uh, oefenen. En uh, ja, ik denk dat we gewoon voor de winst moeten gaan... en dat het ook zeker kan. Waterpolo Polo International, Yveske van Belkum... in gesprek met Bob van der Tak. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, daar zijn we weer. na uh, Radio Tour de France. Het Sportforum vandaag uh, met uh, twee journalisten... en een schaatscoach. Oud tegenwoordig uh, alweer een tijdje schaatscoach... Bart Velkamp, welkom. Ja. Uh, volkskrant-verslaggever Bart Jongman... Voor jullie allebei, Bart en Bart, de eerste keer. leuk, ja. Heel leuk. <laughs> uh, en uh, iemand, een oude bekende zou ik willen zeggen. Uh, niet bij mij, maar de, dat is nee, toeval, heb collega. ik begrepen. Ja. <laughs> Valentijn Driesen, voetbal bij uh, de Telegraaf. We beginnen gewoon weer zoals u van ons gewend bent met het moment van de week. Bart Jongman, het moment van de week. Uh, dat zou dan toch uh, de sprint op de Champs-Élysées moeten zijn. Van kloppen ja? zondag. Ja, die was heel erg mooi. En ik vond het ook erg mooi dat het uh, in het avondlicht van Parijs zich afspeelde. Wat een prachtig uh, decor was. En het was ook een strijd tussen de drie matadoren. Gewonnen door Kittel op een uh, hele overtuigende manier. Ja. Heb je genoten van de Tour? Ik heb genoten van de Tour, ja. Ik vond het geen als spannende Tour, want het was me vrij snel duidelijk dat Froome met of zonder ploeg de sterkste was. Maar er gebeurde zoveel dat het eigenlijk elke dag wel uh, innoverend was. Ja, kon je, kon je uh, laten we zeggen, al de verhalen eromheen van je afzetten... en weer kijken naar de prestaties? Ja, maar daar heb ik niet zoveel moeite mee. Nee? Nee. Nou ja, dat vind ik opvallend. Ja? Ja. Nou ja, ik, ik ben misschien een beetje de, de oude school, de videojournalistiek. Uh, dus ik, ik weet dat het gebeurt en ik, uh, journalistiek moet ik er ook werk van maken... Mm -hmm. Maar ik behoor niet tot het slag wat uh, daar veroordelend uh, over is. Hm. Nou, we komen hier, hier uitgebreid op terug, hoor, okay. dat beloof ik. Ja. Valentijn Driesen. Ja, ik wil eigenlijk met de traditie breken want is toch een dieptepunt eigenlijk van deze week. Want het is een Nederlandse club geslaagd om uitgeschakeld te worden in de Europa Cup door een Luxemburgse ploeg, FC Dividendje. Schakelde SV Utrecht uit, nou, dat is een historisch uh, moment. Maar het is diep triest. Vroeger waren we bang om het Denemarken van Europa te worden. Maar we moeten nu bang worden met het Nederlandse voetbal. Dat we niet het Luxemburg van Europa gaan worden. Mm -hmm. en, dat we, ja, dat, en ook de manier waarop. Het was zo kinderlijk. En we hebben het altijd over de goede jeugdopleiding in Nederland. Eh, dat er veel jeugdspelers komen en alle clubs besteden er veel aandacht aan. Veel geld wordt erin gestoken ook. Maar dat heb ik bij SU Utrecht niet eh, kunnen zien. Een afgang was het, hè? Een regelrechte afgang, ja. Oh. Dat is heel slecht voor het Nederlandse voetbal, voor de, ja, voor het beeld uh, wat het buitenland heeft van onze opleiding en van onze clubs. Ja, is dit uh, ja, wat je zelf zegt, een afgang. Ja. Bart, heb jij een dieptepunt of een hoogtepunt? Uh, nou ja, eigenlijk wilde ik ook een hoogtepunt noemen. Dat was eigenlijk ook de, de, de Jean-Jalice, de, de sprint van Kittel. Ja. En, uh, maar goed, dat is al, al benoemd. Dus als ik iets anders wil zeggen, ja, als, als oud uh, atleet. En, en nu toch ook nu, uh, nog steeds bij de sport betrokken, zeer dichtbij als coach. Uh, ja, tot uh, hele dopingrapporten en uh, zo op straat liggen. Dat is wel. Maar we hebben het al laatste nog over, maar dat is mm -hmm. wel vrij chockerend. Je bedoelt met name uh, met, alles erop en aan. Alles op en, eraan. en de zogenaamde beveiligingscodes en, der, en dergelijke die altijd gegarandeerd zijn als het leed. Ja, je, je, bent, uh, je bent gewoon niks waard eigenlijk als het leed blijkt dat. Je, je, je spreekt allerlei dingen af, dat er uh, dingen gewaarborgd worden. En dat blijkt gewoon totaal niet waar. En dat is wel chockerend. Wat dat geeft toch wel aan ja, hoe, hoe raar dat systeem dus eigenlijk uh, in praktijk uh, uiteindelijk wordt. En oh. dan heb je het nog niet eens over het plasje wat je inlevert... en dat, welk traject dat afgaat. Hè. Dat moet je dan ook allemaal maar geloven. Ja, als dat net zo geloofwaardig is als dit. Ja, dan begin je toch wel te denken van hoe zit, dat, uh, hoe zit dat in elkaar. Na vijven gaan we het daarover hebben. Ja. Vind je dat goed? Ja, prima. Okay. <laughs> we gaan even naar, uh, naar Gio, naar de klassico San Sebastian Gio. De laatste klim hebben we ook net gehad. Het klimmetje van de tweede categorie, de Arcalais. Maar die bleek lastig genoeg. Eén man alleen op kop. Tony Gallopin, de man van Radiocheck. Hij werd 58ste in de afgelopen Tour de France. Is nog relatief jong trouwens. 25 jaar. en moet nu ontzettend oppassen dat hij niet te veel risico neemt in de afdaling. Want die weg die ligt er echt heel slecht bij. hoor. Dat is echt een soort glijbaan geworden. Maar goed, voorlopig gaat het nog goed met Gallopin. Daarachter daar rijden twee man. Nicholas Roach, de ploeggenoot van Roman Kreuziger en Mikel Landa, de man van Euskaltel, die daar ook naartoe gesprongen is. En daarachter weer twee man. Dat zagen we zojuist bij de passage van die Arcalais. die laatste top. Dus daar zagen we Alejandro Valverde aankomen. En die reden daar samen met Roman Kreuziger erachteraan. Dat betekent dat we misschien straks twee man van Saxo vooraan hebben. Kreuziger en zijn ploeggenoot Nicolas Roche die dan dicht bij elkaar zitten. Kreuziger trouwens de nummer vijf dus van de Tour de France. En dat weten we ook allemaal nog wel afgelopen april. Winnaar van de Amstel Gold Race hier in ons eigen land. Maar we hebben nog 13,8 kilometer te rijden. Er kan nog van alles gebeuren. En ik zie daarachter ook een samensmelting ontstaan. Nog een mannetje van Euskeltel die daar naartoe rijdt. Dat moet dan Mikel Nieve zijn. Want die heeft aansluiting gekregen bij die kopgroep van acht man. Samen met Pieter Serri, een Belg van Omega Pharma Quickstep. En met Bob Jungels, een hele jonge renner uit de Radio Shack-formatie. Maar zijn ploeggenoot, zijn ploeggenoot Tony Gallopin, rijdt nog steeds voorop. En voorlopig zit hij nog gewoon keurig op de fiets. Hij neemt niet te veel risico. Maar ja, een beetje risico moet je wel nemen in het leven. Zeker als je in de finale zit van de klassica San Sebastian. Wij gaan naar een onderwerp dat uh, niet als hoogtepunt en niet als dieptepunt is genoemd uh, door onze drie gasten. De KNSB en NOC-NSF hebben de Ice Dome in Almere aangewezen als de nieuwe schaatstempel. Daarmee vissen Zoetermeer en Heerenveen voorlopig, althans met hun plannen achter het net. Beide partijen gaan uh, tegen het besluit in beroep. In Almere zal worden getraind. Er wordt in ieder geval één groot kampioenschap per jaar gehouden. De bonden en teams behouden wel de mogelijkheid om op andere banen uh, te trainen. André Bolhuis voorzitter van sportkoepel NOCNSF NSF, legt tegenover Margriet Bransma uit waarom er een voorkeur voor Almere was. Nou, het beste wat Almere is, geeft is maximale faciliteiten voor de topsport en ook een enorme financiële tegemoetkoming in het gebruik van die faciliteiten. Dat tezamen maakt dat Almere de beste vooruitzichten heeft. En tegelijkertijd, die financiering is ook nog de grote maar. Dat is precies juist. Uh, wat wij graag hadden willen doen, is nu van tevoren die financiering nader onderzoeken. Nu heeft de rechter in een uitspraak tegen ons gezegd... gunnen jullie nu eerst voorlopig... en ga daarna die financiële kanten onderzoeken. Dus dat gaan we de komende zes maanden doen. Dat zei André Bolhuis, voorzitter van NOC NSF. Bart Veldkamp, jij als eerste. We hebben uh, al uh, in wat kranten jouw reactie kunnen lezen. Hè? Jij vindt het... Nou, wat, zal, wat voor woord zou ik ervoor gebruiken? Nou ja, ik noemde het een lege doos, deze, deze toewijzing. Maar dat zegt de heer Bolhuis ook. Ze moeten uiteindelijk eerst het financiële plaatje zien. En het is natuurlijk heel raar dat dit überhaupt, die gunning, zo is gekomen... zonder dat je het financiële plaatje ziet. Waar, waar ga je dan naartoe als bond om, om dingen voor lange termijn aan te wijzen? Waar baseer je dat op? op? Op de blauwe ogen van de stel aannemers? Ik weet niet waar de betrouwbaarheid van aannemers op jullie lijst staat hier, maar... Ik staat volgens mij niet bovenaan als het op de prijsafspraken aangaat in de stelpostjes. Maar zou dat in Zoetermeer of Heerenveen anders zijn geweest? Nee, dat moet je ook allemaal zien. Ja. Dat moet je... en, en, en dan kom je nog steeds uit dat er uiteindelijk in Almere en Zoetermeer nog helemaal niks staat. En in, in Heerenveen wel. En ik spreek geen voorkeur uit, maar goed. Iedereen moet zich financieel bewijzen, zeker deze tijden. En zeker met sportaccommodaties. En dan moet je niet op verhalen en op mooie ideeën afgaan. Bart Jongman, heb jij vertrouwen in uh, de aannemers in Almere? Nee, net zo min als Bart dat heeft. Ik, toevallig, omdat uh, die discussie zich ontzettend toespitste op uh, Almere en Heerenveen... ben ik uh, afgelopen woensdag in Zoetermeers gaan praten... met de mensen die daar uh, de plannen hebben gemaakt. En ik moet zeggen dat, uh, zonder daar nou heel erg in ingevoerd te zijn... dat het me toch tamelijk overtuigend uh, voorkwam hoe zij uh, hun, hun plannen hadden ontwikkeld waarin schaats als het ware een soort vehikel was... om uh, bedrijven de mogelijkheid te bieden technische innovatie uh, te ontplooien. Uh, er werd ook heel erg gekeken naar, naar de toekomst. Hoe kun je uh, het schaatsen weer aantrekkelijk maken voor de jeugd? Hoe kun je het aantrekkelijker maken voor het publiek? En ja, wat ik nu hoor van, van, van Terpstra en, en Bolhuis is dat het toch vooral is gekeken naar die uh, gratis trainingsuren voor, voor de toppers. Ja, tamelijk uh, Ja, want dat, dun, uh, dat wordt nu gezien als een vette worst, hè? Ja, dat is hetzelfde als je aan een kind vraagt van joh, wil jij een hypotheekvrij huis of wil jij een zak snoep? Ja, een kind kiest dan voor een zak snoep, want die dat denkt van ja, dat heb ik nu nodig, vind ik nu leuk, die weet niet eens wat een huis is. Mm -hmm. En daar, daar vergelijk ik dit mee. Dat is, het is te kinderlijk verwoorden. Hoe kan je als organisatie en als Olympische, Olympische organisatie... ook geloven van dat iets gratis kan in deze wereld? Waar komt dat vandaan? Waar is dat opgebouwd? Dat wordt nergens, nergens eh, bekendgemaakt. Als je daar dan vraagt, dan wordt dat... Eh, ja, dat laten we niet zien. We laten niet in onze kaarten kijken. Ja, en dan ga je daar als organisatie... Maar goed, je leest tussen de regels door... dat de organisatie nu ook gewoon een keuze maakt. En dat zien we straks wel. Maar goed... Het blijft een heel raar, heel raar proces. Een amateuristisch proces. Hoe kan, hoe kan die procedure ja. ze ontsporen? Hoe kan het zijn dat het gekozen wordt zonder dat er eerst financiële um, nou ja, ja, ik, ja, ik, ik, de begroting is ik, ik, bekeken? Ja, dat, dat is het. En is de, dat de schot van de rechter? Nee, dat is een nou, schot van ja, de organisaties ja, natuurlijk. De die de gunningen van, neerzetten. De incompetentie van het hele proces opzetten. Dat, dat's, ja, dat ja, is die amateur uit... gezet door, door, door, door rechtbank. Ja, nu. Ja, nu, in tweede maar, instantie. Maar ja, precies voor in, toen ze die bed hebben uitgeschreven. He, dat kwam ook allemaal weer vrij uh, opportun voorbij. Ineens van, oh, we hebben drie partijen, laten we eens een, uh, een wedstrijdje uitschrijven. Kijken ze hoe interessant we het kunnen maken. Ah. He, de, en, maar niet gebaseerd op ook maar iets. Het ah, ja. ontbreekt aan visie in heel veel dingen. En ook in, de, in, het, in, in hoe je zoiets aanpakt als dit. Maar dan, dan uh, je zou toch kunnen zeggen dat, uh, Faant en Driessen, uh, KNSB, NOC, NSF... Het beste voor hebben met het schaten. Die willen natuurlijk eigenlijk allemaal hetzelfde als wij. Of is dat dan heel naïef gedacht? ja, ja. ik denk dat dat vrij naïef gedacht is. Zeker als je de historie van de KNSB en de NOC-NSF onder de loep neemt. Er is nogal wat fout gegaan de afgelopen jaren. Er worden wedstrijden worden er gecanceld. Er wordt een Olympische ambitie wordt zo bij de Vijandersbank neergezet zonder enige tegenspraak. Dus ik denk dat, dat de organisaties ja, die zijn daarvoor te blameren zijn. En ik denk dat je daar, daar moet je eigenlijk schoon schip een keer maken. Daar moeten mensen komen die wel uh, weten hoe je een sportorganisatie moet leiden. En ja, het uh, komt bij mij over nou echt als een, uh, een grote soap. En als ik een huis wil, dan het eerste wat een bank aan mij vraagt is van uh, laat je loonstrookjes zien. En zullen we eens kijken of jij het kan financieren. En daar is hij totaal aan voorbij gegaan. En dat is... Op dit moment, en zeker in deze crisistijd, het allerbelangrijkste. En Bart heeft mooie verhalen gehoord in Zoetermeer. Maar ja, zoveel luchtkastelen zijn er al gebouwd in, uh, in Nederland. En ook in Den Haag en uh, het, het Feyenoordstadion. En het wordt allemaal uh, wordt het, uh, van tafel geveegd. En dat begrijp ik best. Omdat de financiering is op dit moment gewoon, dat moet bovenaan staan. Mm -hmm. En dat dat soort organisaties als NOC, NSF en KNSB dat niet hebben onderkend. Ja, dat is gewoon een uh, Maar het kan, het kan niet zo zijn dat de KNSB uh, en, en, uh, en OCNSF wel weten nee. hoe dat uh, gebouwd gaat worden. Maar dat ze dat nog niet met ons willen delen. Nou, nee, ze, ze weten het nou, niet. Ze weten nee. dat dat ze is ze zeggen, het, het is niet. Te weten. Nee, ze, zelfs Terpstra schijnt niet van de hoed en de rand te weten wie de grote investeerders achter het plan zijn. Kijk, bij, bij, bij uh, Ice Dome zit uh, AE, AEG erachter. Dat is een grote sport-event-organisatie uh, uit Amerika. En daar zitten miljarden. Maar goed, dat, die doen zaken in Amerika. Die zijn dan ook wel in de wereld wat bezig. En er zit heel veel geld. Maar ja, wat is daar de, de betrouwbaarheidsfactor op in, in, in een sport in een Olympische sport, waar je dus je topsporters in gaat laten trainen. Mm -hmm. He, die partijen zijn ook zo van... ja als het uh, drie dagen niet rend renderend is... dan gaat de kraan ook gelijk dicht. Dan gaan er, gaan er varkens in, bij wijze van spreken. Want dat levert wel geld op. Nou mm -hmm. ja, zo simpel denken die luid. zijn knetterhard. Uh, yeah. ja, en als dat zich nog niet bewezen heeft... als het allemaal waar is, is het perfect. Dan kan je zo'n rijke suikeroom je je niet, be niet beter wensen... die de topsport in Nederland voor tig jaar uh, de exploitatie dicht. Maar ja... Ik zie het nog niet. Het is allemaal op aannames. Maar het is, is het niet heel erg dat je dus eigenlijk KNSB en NOC NSF... die uh, het beste met de sport voor zouden moeten hebben... daar zijn ze namelijk organisaties voor... Ja. dat je die dus niet vertrouwt? Eigenlijk alle drie niet, toch? Nou ja, ze hebben, ze hebben een keuze gemaakt waarvan ze zelf meteen zeggen... het is, het is eigenlijk geen keuze, het is een, een keuze onder voorbehoud. maar ja, het is onder het grootst mogelijke voorbehoud, Dus hoe serieus kan je het nemen? Hmm. Ja, ja. ja, ja dat, dat verbaast mij het ook. Kijk, die banen dat ze willen bouwen en dat er mensen zijn die geld willen verdienen met iets bouwen, vind ik allemaal prima. Maar het verbaast me inderdaad dat dit soort organisaties zoiets uitschrijven en het zo afhandelen. Dat maar jij gaat er wat... ook blind van uit dat dit niet goed gaat komen? Ja, uiteindelijk wordt er gewoon geschaatst en we gaan gewoon linksom. De schaatsen zullen rijden, de Olympische Spelen zullen er zijn. En er zijn 15, 16 ijsbanen in Nederland, dus de, daar wordt op <t> dat zal niet heel veel veranderen. Door we gaan we op trainingskamp naar het buitenland als er geen ijsbaan komt. En ja, er wordt gebouwd in Heerenveen over uh, vanaf april mm -hmm. 2014. Dus ja, het komt wel. Ja, wat is goed, wat is fout. Ja. Ja. Schaatsen wordt het wel gedaan hoor. Nou ja, ik heb, ik heb uh, ook schaatsers gehoord die zeggen... Nou ja, het begon met de traditie, het hoort, het hoort in Heerenveen. Ik kan me voorstellen, uh, er is heel veel gesproken in Heerenveen... over vernieuwing, over verbouwen, is nooit gebeurd. Ik kan me voorstellen dat er een punt komt... waarop ook andere mensen mee gaan, gaan doen. Ja, Toch, Bart? Ja, ja, dat ja ik eigenlijk de, de, de, de, naar mijn idee is het zo geweest dat Heerenveen... eigenlijk zijn kans heeft laten liggen. Ja, ja. En, absoluut. En, en dat is, dat is ja. al meer gesprongen. Of, ja, en, en, en ook Zoetermeer dan. En, ja, Heerenveen had het al, al vijf jaar geleden... een nieuw, nieuw stadion moeten bouwen. Maar die zijn zo grotesk bezig geweest... met een, met een half van 250 miljoen of 200 miljoen... waardoor het allemaal weer mis, misging. Als zij gelijk hadden gekozen voor een optie van 100 miljoen... de perfecte ijsbaan, had het er al lang gestaan. Ja. Dus ze kunnen, zij moeten alleen maar naar zichzelf kijken... in dit hele proces, uh, in Heerenveen. Ja, maar ja. dat zou dan betekenen dat alle drie de opties... Nou, jij zegt, jij bent in Zoetermeer geweest. Jij hebt daar nog wel wat vertrouwen in? Nou ja, nee, dat, wat Valentijn tegenopmerkte, dat is ook alleen maar uh, op basis ja. van het verhaal dat ik heb gehoord. Maar ik moet zeggen, het, het, een, ik vond het aannemelijk verhaal dat, dat het niet alleen maar gaat om het schaatsen. Ja, dat precies. Zicht... Er zit meer synergie in tussen ja. verschillende ja. stromingen mensen en niet alleen maar ijs. Mm -hmm. En, en zitten grote bedrijven achter. Ja, dat vind ik wel sterk. Dat ziet er sterk uit. Maar goed, het is ook weer op aannames. Maar als ik er zo naar kijk en je kijkt ook naar het rapport en je leest er doorheen. Dan, kom je, dan zit daar meer innovatie, meer toekomst, meer lange termijn. En, en sterk, verschillende sterke partijen. En als je verschillende sterke partijen hebt, dan ben je minder afhankelijk van één. Als je van één partij afhankelijk wordt, ja, dan ben je ook heel kwetsbaar. Als die opstopt, dan ben je in één keer weg. Ja. En dat... kom, we komen er zo op terug. We gaan weer eventjes bij Gio kijken. Bij de klassico San Sebastian. Want het duurt niet lang meer. Of ze zijn er. Ja, we zitten bijna de laatste vier kilometer van deze klassieker. En we hebben nog steeds die ene koploper. Tony Gallopin, de jongeman van de Radio shack Club. 25 jaar oud op weg naar waarschijnlijk zijn mooiste overwinning. Hij heeft een gaatje van 25 seconden. Op een achtervolgend vijftal twee koppeltjes en één eenling. De eenling is Alejandro Valverde. Die heeft hier al eens een keer gewonnen. In 2008 was dat. De koppeltjes zijn Kreuziger en Roach. Allebei van Saxo en Landa en die hebben allebei van van Euskaltel en ze rijden wat ze kunnen. Maar ze maken het gaatje niet echt veel kleiner. En als er niks geks gebeurt met Galopin, dan uh, denk ik dat hij hier gaat winnen. Nu krijgen we wel een uitval. Het zal Kreutziger zijn die daar probeert weg te rijden in dat achtervolgende groepje. Maar uh, hij krijgt ook de ruimte niet. Daarachter, wat daar allemaal gebeurt, is een soort twilight zone. We weten dat er een grote groep rijdt met Bauke Mollema, met Robert Gezing, met Wout Poels. Een groep die inmiddels toch alweer op ruime achterstand zal rijden. Maar die krijgen we geen moment meer in beeld. Daar heeft de Baschische regie absoluut geen aandacht. Voor. Ze letten gelukkig wel op de koploper die inmiddels in de laatste 3,5 kilometer zit van deze koers. Het is Landa die in de achtervolging is. Mikel Landa van Euskaltel. Die probeert het gat dicht te rijden. Naar de koploper. Naar de eenzame kop. Nee, hij moet lossen. Nee, ik dacht eventjes dat we hem alleen in beeld te zien kregen. Maar er rijdt een neutrale wagen achter. en Dat betekent dat hij moet lossen uit die groep. Mikel Landa dus gelost uit de groep met de achtervolgers. Dat betekent dat we Valverde Kreutzke Roach. Dat we die over hebben samen met Mikel Nieve, De ploegmaat van Landa. Maar of ze dichterbij komen is maar de grote vraag. Want het is nog maar 3,2 kilometer. De koers die Vorig jaar nog gewonnen werd door een renner van Rabobank. Luis Leon Sanchez. In ongenade gevallen. Bij de ploeg. Niet opgesteld ook voor deze klassieke. Juan Manuel Garate. Die zou hem wel rijden. Maar die werd vanmorgen van de startlijst afgehaald. Omdat zijn vader is overleden. En dat betekent dat hij niet van start is gegaan in deze klassieke. Rabobank. Of Belkin moet ik zeggen natuurlijk. Met acht man gestart. Met Mollema en Geesink als de kopmannen. Maar goed, zij hebben het niet waar kunnen maken in deze koers. Wel goed meegekoerst. Maar uiteindelijk bij de beklimming van de. Gaat daar ging het mis voor de Nederlanders. Zij konden het tempo van de echte kanonnen niet bijbenen. Kijk nog steeds naar Galopin. Hij heeft nog maar 2,5 kilometer daar ergens in de verte. Daar ligt dat Playa de La Concha. Daar ligt het prachtige baai ook waar hij aan gaat finishen. We kennen het allemaal nog van een wereldkampioenschap lang geleden. Minder dan 2 kilometer nog voor de koploper. Tony Gallopin die ook al de Tour de France in de benen heeft. Net als veel van de achtervolgers. Het is toch een goede voorbereiding op die klassica San Sebastian. Als je in elk geval die Tour hebt uitgereden. Hij heeft geen hoogvlieger was het in de Tour. 58ste in het algemeen klassement. Negende in het jongere klassement. Maar de achterstand op de beste jongeren op Nairo Quintana... was een straatlengte letterlijk voor deze Gallopin. Zijn beste resultaat was in de etappe naar Albi. Daar werd hij 7 dat was de etappe waar Peter Sagan... Uiteindelijk de sprint won. Zijn enige overwinning pakte. U weet het nog wel. Die etappe waar de ploeg van Peter Sagan kennendeel alles aan iedereen aan reed. Kijk nu weer even wat daar achteraan gebeurt. Want we zagen er even weer een poging van een van de renners om te demareren. Het was Kreuziger die het probeerde. Maar die kreeg meteen val verder in het wiel. En dan rijdt Galopin de laatste kilometer in. Is hij langs die prachtige baai gekomen. Waar het slecht weer is. En hebben we nog steeds vier achtervolgers. Want echt wegkomen dat lukt niet daar uit die achtervolging. En ze zijn. Gewoon te laat gekomen. Want Galopin gaat hier de mooiste overwinning uit zijn carrière pakken. Hij won al eens een keer een etappe in de Ronde van Luxemburg. Maar dat is alweer drie jaar geleden in 2010. Hij won ook de Flash Dimmerode. Een wedstrijd in Saint-Malo. 2011. Maar dat waren toch de voornaamste wapenfeiten van dit eeuwige talent. Een man die al een tijdje lang veel talent wordt toegedicht. Hij was ooit derde in het klassement van de Tour of Oman. Hij was derde in het klassement van de Ronde van Luxemburg. Dat zijn een beetje de koersen waar deze Tony Galopin, Fransman van origine... Waar hij in ieder geval zijn beste dingen heeft laten zien. Maar nu deze, die mag hij bijschrijven. Want dit is een overwinning. Die staat mooi op de erelijst. De opvolger dus van Luis Leon Sanchez. Maar daar komt hij alleen aan. De mond wagenwijd open. De handjes nog steeds aan die stuurhendels. Aan die remhendels. En dan, ja, hij schudt het hoofd ook. Echt alsof hij het niet kan geloven. Dat hij hier de klassica San Sebastian heeft gewonnen. Het is toch echt zo. Nu komt hij winnend over streep strepen. Dan ben ik benieuwd wat erachter gebeurt. Of er nog een beetje wordt gesprint hier. Om die tweede plek. Galopin wint in elk geval de koers. Na 5 uur en 39 minuten koersen. In dat Baskische land. Dat zware Baskische land. Dan gaan we het sprintje krijgen. Tussen Kreuziger en Valverde. Of gaat Wood zich er nog mee bemoeien? Of is het dan misschien toch ook nog wel die Nieve die er nog overheen kan komen? Nieve natuurlijk een goede klimmer. Eigenlijk zou Alejandro Valverde deze sprint met gemak moeten winnen. En dat lijkt hij ook daar wel te doen. Als hij tenminste nog even doortrekt. Is het Valverde of. Ja, het is Valverde die de tweede plek pakt. En dat doet hij dan voor Nicolas Roach. Dan is het uh, Njebben. En dan uh, zien we ook nog Kreutziger over de streep komen. Ik denk dat ik Kreutziger en Roach trouwens door elkaar heb gehaald. Want Kreutziger was de man achter uh, Valverde die daar komt. En hier zien we een sprintje van een achtervolgende groep daarbij. In elk geval Bouke Mollema en Robert Geesink. Ze sprinten weliswaar nog mee. Ook uh, zie ik daar nog Wout Poel zitten. Zij komen met 48 seconden achterstand over de finish. Jammer, net niet voor de Nederlanders. Tony Gallopin is de winnaar van de klassica San Sebastian. Nou, Het klonk toch ook weer... Beetje als vorige week. Dankjewel, Gio Lippens. Wij gaan naar het uh, uitgestelde nieuws van 5 uur. En daarna zijn we bij u terug. En dan praten we met uh, onze drie gasten een, nog een klein beetje over het IJsdoom. Maar we gaan het zeker ook over het wielrennen hebben. En over het voetbal. Want vanavond is de Johan Kruisschaal Ajax tegen Az. Tot na het NOS-journaal van 5 uur. Mensen hebben geen grote verlangen dan bedrogen te worden. De schrijver kijkt naar ons. Hij studeert ons en ontmaskert ons met net zoveel liefde als hij zichzelf op de snijtafel legt. Wat nemen wij waar en hoe betrouwbaar zijn die waarnemingen? En...